8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Late winter veroorzaakt veel overlast. De gay krant is failliet en conclaaf vanochtend van start. Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en ongemak. Volgens Duitse meteorologen komt zo'n late inval van de winter eens in de twintig jaar voor. In Noord-Duitsland gebeurden gisteren al honderden ongelukken. In Frankrijk raakten veel automobilisten ingesneeuwd. Sommigen lieten hun auto achter om de nacht elders binnen door te brengen. Op de snelweg tussen Parijs en Lille staan ook Nederlanders vast en die kunnen geen kant uit, zoals Giski Loonstein. Lijkt het alleen maar moeilijker te worden, want het blijft maar doorsneeuwen. Dus ja, ik krijg nu ook niet meer de deur van de auto open om even de benen te strekken. Ja, tussen de auto's valt nu ook gewoon een hele hoop sneeuw. We blijven volgen hoe het met hem gaat straks in dit Radio 1 Journaal. In het zuiden van Nederland veroorzaakt het winter weer problemen voor het verkeer. Het is plaatselijk glad door sneeuw, maar volgens Rijkswaterstaat valt het nog wel mee op de weg. Ze passen hun rijomstandigheden naar wat wij zien goed aan aan de omstandigheden. Dat wil zeggen dat ze gaan rijden. En dat ze rustig gaan rijden wordt dat eigenlijk een beetje geregistreerd vaak als zijn de file. Maar dan is dat gewoon wat langzamer rijden het verkeer. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal stil staat. Voor Limburg en Noord-Brabant geldt nog steeds code oranje. Na bijna 33 jaar valt het doek voor de Gaykrant. Het blad is failliet. Op de website schrijft het blad dat vandaag beëindiging van het bedrijf is aangevraagd. De Gaykrant verscheen voor het eerst op Nieuwjaarsdag 1980 in Eindhoven. Het blad groeide onder leiding van onder meer Henk Krol uit... tot het grootste homoinformatieblad van Europa. De laatste tijd liepen de advertentieinkomsten sterk terug... en daalde het aantal abonnementen. Henk Krol trad vorig jaar terug... om zich te richten op het leiderschap van de politieke partij 50+. Plus. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel. om een nieuwe paus te kiezen. Want het conclaaf begint straks. Het is al erg druk op het Sint-Pietersplein, vertelde verslaggever Karin Alberts daarnet. Inmiddels staat er hier al een rij van. nou, toch wel een paar honderd, schat ik zo in. Mensen willen graag in de Peterskerk komen vanochtend. Sint-Pieterskerk sorry. En dat is omdat vanochtend om 10 uur de laatste mis is... waarmee eigenlijk uh, ja, het conclave begint. En later vanmiddag wordt er dan voor het eerst gestemd. Aan het begin van de avond zal er voor het eerst rook opstijgen... uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Witte rook betekent dat er dan een nieuwe paus is gekozen... maar verwacht wordt dat de rook vandaag nog zwart zal zijn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 Studenten moeten ook in hun tweede of derde studiejaar nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Ze mogen dan niet meer verder studeren. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instellingen daarmee gaan experimenteren. Ze wil daarmee voorkomen dat studenten na het eerste jaar de teugels te veel laten vieren. Onderwijsinstellingen mogen ook experimenteren met andere vormen van studieadvies. Bijvoorbeeld met de geldigheid van studiepunten. Alleen studenten in het laatste jaar zijn uitgezonderd van de regeling.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 Dan het weer nog in het zuiden nog een tijd lang sneeuw, langs in Zuid-Limburg. In de rest van het land is het droog en van het noorden uit breekt de zon flink door. Temperatuur min 2 in Limburg tot plus 1 in het westen en noorden. En er staat een krachtige noordoostenwind. Morgen winterse buien, maar ook zon en het wordt 2 tot 5 graden boven 0. ANBB-verkeersinformatie. Door sneeuw is het plaatselijk glad in het zuiden van het land. Daar staan ook de meeste files en de langste files. zonder meer op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kroopend Kerenzijde en Roosteren, 10 kilometer. En verderop nog eens een keer tussen Kelpen en Kroopend het Batendorp. rijdt het langzaam over 30 kilometer. Het rijden richting Maastricht bij Kroopend de Hocht, 5 kilometer. En verderop 20 kilometer tussen Maastricht en Urmond. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven, 10 kilometer tussen Moorgestel en Best... Op A67 vanuit Venlo richting Eindhoven. 12 kilometer tussen Assen en en Leenderheide. a 76 geleen richting Heerlen. Daar staat 8 kilometer van Kropen en Essen. En vanuit Heerlen richting Geleen. Daar staat tussen Kroopend en Essen en Geleen ook 8 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Veel overlast is er vanochtend door de sneeuw. Grote delen van Midden-Europa en ook Groot-Brittannië hebben er mee te maken. Vooral in België is het bar en boos. We beleven de moeilijkste ochtendspits van deze winter. En in Noord-Frankrijk is het niet veel beter. We zijn benieuwd hoe het met Giski Loonstein bij Liel gaat. Ja, als u nu pas inschakelt. Wij spraken meneer Loonstein eerder vanochtend. Toen stond hij al zeven uur vast op de snelweg en maakte hij zich zorgen. Meneer Loonstein, goedemorgen. Morgen, Inmiddels is daar een uur bijgekomen. Hoe gaat het met u? We staan nog steeds op dezelfde vierkante centimeter. Uh, de angst is wat toegenomen en dat voel je ook om uh, uh, um me heen. Uh, er wordt uh, bij wijze van statement uh, in het laatste uur... herhaaldelijk uh, lang getoeterd door de vrachtwagens... Uh, ja, om een statement te maken. Uh, niemand was hier natuurlijk op bedacht... Uh, uh, ook ik niet. Uh -huh. Dus ik denk dat de voorraden van iedereen er uh, redelijk snel doorheen gaan. Ja, want u sprak eerder bij ons uh, over uh, bijvoorbeeld de brandstof, uh, benzine die aan het opraken is. Wat ook gevolgen heeft voor uh, de verwarming hè, in de auto. Hoe is het daar nu mee? Ja, nou, vooralsnog uh, werkt dat allemaal. Maar ik zie het wel uh, uh, teruglopen. Uh, dus die brandstofmeter, die, uh, die tikt inmiddels het rode aan... Um, uh, maar er is nog steeds geen water. Uh, dus ik doe ook een oproep aan de instanties... Uh, wat mij betreft in Nederland... om contact te leggen met de Franse collega's... Uh, om, om maatregelen te treffen en mensen in ieder geval uh, van water... en voor zover mogelijk ook van brandstof te voorzien. Ja, want u heeft, u heeft niets meer. U had nog wat cola, geloof ik, hè? maar dat begint ook op te raken? Um, dat begint ook op te raken, ja. Ik uh, doe het zuinig aan, maar... Uh... We hebben het niet ruim. Nee, meneer Giski. We gaan het ook, Loonsen, gaan het ook uh, proberen uh, zo dadelijk en uh, mensen inschakelen. Maar uh, nog even, want u heeft echt geen contact. U ziet niemand langskomen van een hulpdienst of zo. Nee, ik zie niemand langskomen. En uh, door de uh, stevige wind die alsmaar uh, steviger wordt... Uh, is het zich nu ook beperkt tot bijna niks... Uh, ik zie nog net wel dat de uh, stapel sneeuw voor mij en van de vrachtwagen naast mij uh, eromheen alsmaar hoger wordt. Uh, dus hier wegkomen, uh, dat gaat gewoon een heel lastig gehaal worden zo dadelijk. Uh, al moet er nog maar blijken hoe lang zo dadelijk daadwerkelijk wordt. Goed. Meneer Loonstein, uh, blijf er even bij, uh, blijf hangen, dan gaan wij naar Parijs. Ja, uh, Rondinker is daar. We vroegen een, uh, een tijd geleden ook al aan jou hoe, hoe, hoe het is uh, bij jou in Parijs, maar überhaupt uh, in het noorden van Frankrijk. Wat, wat krijg jij allemaal te horen? Nou, als je kijkt naar de kaart van Frankrijk dan zie je over het noorden en noordwesten, de kust van Normandië, een grijs-witte band lopen. En 29 uh, departementen daar zijn in het probleem. Op sommige plekken is rond de 60 centimeter sneeuw gevallen. Uh, dat gecombineerd met die ijskoude wind hè, die langs de kust met meer dan 100 kilometer per uur raast. Uh, dat zorgt ervoor dat zo'n 60.000 huishoudens in het Noordwesten op dit moment zonder stroom zitten. En dus honderden automobilisten die de nacht hebben doorgebracht achter het stuur onder wie meneer Loonstein. Er was vannacht een oproep op Facebook aan mensen in de buurt van de snelweg om onderdak te bieden aan gestrande reizigers. Ik weet niet of daar gehoor aan wordt gegeven op dit moment. Uh, ik zag een interview met de, de prefect van uh, het gebied waar uh, de grootste problemen zijn. En die vertelde ook dat het heel moeilijk is om de weg te bereiken, om de automobilisten te bereiken en dat ze letterlijk auto per auto moeten langsgaan. En sommige mensen hebben gewoon hun auto laten staan op de snelweg. En dat betekent natuurlijk weer extra blokkades van de weg... waardoor mensen helemaal niet meer vooruit kunnen. Mm. Nou, meneer er zouden dus mensen wel ook naar u onderweg zijn? Is er trouwens een optie voor u om de auto te verlaten... en in de omgeving rond te kijken? Uh, nou, ik ben niet bekend in de regio. Ik leg de route vaak af, maar uh, de, de regio hieromheen is mij niet bekend. Dus ik zou zo gauw niet weten... Uh, ...waar ik van hieruit naartoe kan. Dus uh, ik denk dat het voor mij veiliger is om uh, in de kachel van de auto te blijven zitten. Ja. Uh, maar ik kan inderdaad uh, de cijfers van de verslaggever bevestigen... ...dat de wind uh, simpelweg eng is. Uh, heel hard. Uh, de, de, de sneeuw stapelt zich op. Uh, en volgens vooralsnog is hier niemand langsgekomen om uh, enige hulp te bieden. Goed. Meneer Loonstein, uh, wij blijven contact met u houden. Sterkte daar. Merci. En bedankt. Ook nog even naar België. Want uh, u heeft uh, kunnen horen dat uh, daar een record aantal files uh, is geconstateerd. Joris van Poppel is in Brussel. Um, nou. Er waren al eerdere records waar wij ons over verbaasden in, uh, in België, Joris, als het om files gaat. Dat is inmiddels weer gebroken, begrijp ik. Ja, een half uurtje geleden zei ik nog 1500 kilometer. Maar zojuist meldt de VRT de openbare omroep 1600 kilometer ah, file. Ja, ja. En dat is een absoluut record. Er staat echt overal file. Alle provincies van het zuiden tot het oosten. In Vlaanderen, in Wallonië, Het staat overal vast om, om iets te zeggen. De, alle tunnels in Brussel zijn dicht, bijvoorbeeld. Ik kijk hier uit mijn raam in Brussel en er ligt hier, nou ja... 20 centimeter sneeuw durf ik toch wel te zeggen. Ik hoorde net op de radio iemand vertellen in West-Vlaanderen, meer aan de kust, sneeuwophopingen. Iemand die had een meter sneeuw voor zijn garagepoort liggen. Dat is nog ongezien. Heel straf, zei de Weerman hier. dat blijft hij maar geen Ja, Ron Linker in Parijs, eh, begint het daar bij jou ook vast te lopen nou? Nou ja, de angst is natuurlijk hier bij de overheid. Niet alleen de mensen die al gestrand zijn afgelopen nacht... maar ook met name de ochtendspits die, uh, die langzaam maar zeker op gang begint te komen. Het wordt mensen afgeraden om achter het stuur te kruipen vanochtend in de regio. En dat het gevaarlijk is, dat bleek gisteravond bij Lille... waar een uh, kettingbotsing heeft plaatsgevonden. Zo'n 14 automobilisten raakten gewond. Verontrustend is niet alleen de hoeveelheid sneeuw die al gevallen is... maar ook hoe lang het allemaal lijkt te gaan duren. Want nog de hele dag wordt hier in Frankrijk sneeuw verwacht. De sneeuw trekt langzaam maar zeker naar het zuiden wordt dan vanavond hier verwacht in Parijs. Maar op dit moment het licht sneeuwt, klein laagje sneeuw op de auto's buiten. Hier voorlopig nog geen problemen, maar de overheid maakt zich wel grote zorgen. Nog eventjes terug naar Joris van Poppel in Brussel. Joris, als je dat zo hoort, die 1600 kilometer, het staat vast, het land staat vast. Het lijkt wel alsof dat even uitgezeten moet worden. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment niet zoveel aan te doen is voor de autoriteit. Nee, alle, ze dus hebben 315 sneeuwwagens in België. Die zijn sinds gisteravond op de weg. Uh, die staan nu ook vast in de file, ja. werd net gezegd. Die kunnen eigenlijk ook niet zoveel meer. Dus ik hoorde net ook hier op de radio nog dat de Thalys, de internationale trein naar Parijs, dat die niet rijdt tussen Brussel en uh, Parijs. Die moet langs Lille. Je hoorde het net al. In Lille schijnt het nu al op zijn hevigst uh, te zijn. Die trein is dus ook geen optie meer. En ja, wat rest mensen toch die file gaan? Er is gewaarschuwd om het niet te doen. Maar als je op je werk moet komen, mensen proberen het toch. Dan naar de situatie in Nederland. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Goedemorgen nog maar weer. Goedemorgen. Ja, wordt de situatie langzaam al wat beter? De sneeuw trekt naar het zuiden weg, horen we. Ja, die trekt weg, maar dat, dat gaat heel langzaam. En eh, we zien inderdaad dat, dat, dat rond, rond Eindhoven, zeg maar, zuidoosten, eh, Brabant en Limburg, daar toch wel door de sneeuwval, eh, toch wel behoorlijk wat hinder is op de snelweg, daardoor toch wel wat files. Eh, we doen er alles aan om de snelwegen goed bereikbaar te houden, maar door de sneeuwval. Ja, is dat gewoon heel erg lastig en dan zie je toch uh, uh, uh, dat er hinder is voor het verkeer en files ontstaan. Mensen gelukkig wel hun, hun, uh, hun rijomstandigheden aanpassen, maar ja, dat veroorzaakt alles bij elkaar wel, uh, wel hier en daar wat, uh, wat hinder. Ja. Wat hinder, ja, u heeft het steeds over ja. wat hinder, maar wij hebben toch het idee ja. dat dat niet meer zo te omschrijven is, zeker als het gaat ja. om Zuid-Nederland. Nee, zeker voor Zuid-Nederland. Daar kun je wel spreken over dat, dat, dat, dat, dat, de, ja, dat, dat mensen in file staan en daar toch wel uh, er langer over doen. Uh, 20, 30 op de, op de kilometer plakken. soms. Ja. ja, soms wel. Dat is dan niet helemaal stilstaan, maar wel langzaam rijden. Dus daar is absoluut hinder. En dan is het ook in die regio, met name wel het advies... om voordat mensen dat ze de weg op gaan, wel even goed kijken... naar de lokale weerberichten en verkeersinformatie... om te kijken van, hey, is het nu slim om de weg op te gaan? Je komt er wel, maar men moet er in ieder geval rekening mee houden. Dat het langer duurt, helaas voordat men op de plaats van bestemming is. Dus daar moet men echt rekening mee houden. En het advies van ons is ook weer van, eh, als u op de snelweg zit, eh, zorg dat u in ieder geval ruimte biedt aan strooiwagens, ja. aan sneeuwschuivers, zodat die hun werk kunnen blijven doen. Zodat Anders krijgen de weg... we dezelfde problemen als, uh, als in België, kan ik me voorstellen. <laughs> ja, maar zoveel sneeuwval als daar nu valt, dat wordt hier niet verwacht. Okay, goed. Eh, gelukkig niet. Zo extreem wordt het hier op dit moment niet verwacht. Dat is goed om te horen, meneer Fleuren. Dank u ja. wel. Ja, graag gedaan. Ja, dan de verkeersinformatie. Maar we hebben John hoka bij de AWB. John, het kan wat langer duren. Hoe, ja. Hoeveel langer? <laughs> nou, behoorlijk langer, denk ik, hoor. Ja, het is, het is echt gigadruk in het zuiden van het land. Vanwege de sneeuw natuurlijk. Het grootste knooppunt is de A2 Maastricht-Eindhoven. Richting Eindhoven, tussen het Keer zijn de Roosteren 10 kilometer en verderop. Tussen Nederweert en het Batendorp 22 kilometer. Zo. En ook de andere kant op is het niet veel beter. Richting Maastricht, tussen Gratem en Eurmond 23 kilometer... En daardoor zal het ook flink passen op de A67. Komende vanuit Venlo. zat vanaf Asten tot aan knopend rijden in de file. En op de A58 naar richting Eindhoven. 12 kilometer tussen Afrit, Hilvaren, Beek en Best. En op de A76 geleend Heerlen. Er staan in beide richtingen files van 10 kilometer. Ja, wat zou jij zeggen, John, in het zuiden? Uh, nu niet de weg op gaan als je niet echt... Nou ja, ik zou zeggen, hou de verkeersinformatie goed in de gaten. Ja, en hou, ja, ga op tijd natuurlijk van huis als je de weg op moet. En uh, ja, hou de verkeersinformatie. Probeer in uh, ieder geval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 Het hoor u all time. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio. 1 journaal. Wit is het thema. Zo lijkt dat vanochtend. Witte sneeuw. Ja, niet is altijd wit. Witte ook. Wellicht. Misschien wel vandaag. Wie weet. En hoe zit het met de witte was? Mark Robin? Weinig witte was. In ieder geval in Rotterdam. Weinig witte was. Ik spreek tot je, Lara, eh, vanaf de 1e verdieping van wat hier in Rotterdam wel het Mercedes-flatgebouw wordt genoemd. Dat wordt zo genoemd omdat het, eh, het merk van die autofabrikant hier groot op het dak staat. En onder het dak, op de 1e verdieping, woont al 22 jaar Ruud Borgdorf. Dat klopt, ja. En... Goedemorgen. Goedemorgen. Wij staan op uw, mag je wel zeggen, riante dakterras. Ja, zeker, ja. Prima. En hier onder de flat langs, daar raast de A13. Je kunt hem hier op deze hoogte ook goed horen. Luister even mee. Dit is het geluid van de A13 en voor wie het weten wil, het stroomt op dit moment goed door. Ja, zo waren toevallig, ja. We hebben geen bijzondere verkeersberichten. Nee, vandaag niet, dat heb ik niet gehoord in ieder geval, nee. We kunnen op de matrixborden ook zien, die zijn uitgeschakeld. Dat, dat is de conclusie dat de snelheid op dit moment... 100 hond, mag zijn. De snelheid ja. mag 100 zijn, ja. ja. Meneer Bergdorf, hoe is het met uw was? Die wordt, als je die er buiten zet... Ik moet niet tegen mijn vriendin zeggen dat ik de was buiten gezet heb. Want dan kijk ik om mijn donder. Dan zal ze altijd zeggen dat de was groezelig wordt. En dat is ook zo. Ja. U heeft hier de afgelopen tijd een aantal witte lakens ja. uh, aan het uh, balkon gehangen? Dat klopt, ja. Drietal hier ik hierop gehangen. En die hebben hier een aantal weken gehangen. En toen zijn ze weggehaald. En toen waren ze duidelijk groezeliger dan ze voor die tijd waren. Ik heb de lakens inmiddels uh, gezien. Ik heb een foto daarvan op het weblog uh, geplaatst op nos.nl. En uh, een raadslid... Uh, Judith Bokhoven van GroenLinks die gaat straks met een groepje naar Den Haag om die vuile was uh, in Den Haag aan te bieden. Waaronder dus uw vuile was. Uh, in de hoop dat dat indruk maakt op de minister. Op wie het in ieder geval geen indruk maakt is een ander raadslid. Meneer Van Gent, goeiemorgen. Goeiemorgen. We staan hier van het uitzicht geniet. U bent van de VVD in Rotterdam. Dat klopt, ja. ja. En u vindt het allemaal maar flauwekul. Uh, ja, ik denk dat het weinig uitmaakt of je nou 80 kilometer of 100 kilometer rijdt. Of was nou daar en Door 80 kilometer te rijden wordt er was niet schoner. Je moet gewoon in de wasmachine doen. Dus dat, uh, <lacht> dat is het verschil niet. En de mededeling kan in ieder geval aan de minister zijn. Het werkt, 100 kilometer, het verkeer stroomt geweldig door. Wat ja, want we kunnen zien dat het verkeer doorstroomt. Maar eventjes terug naar de bewoner, meneer Borgdorf. Ja, bij 80 zouden die lakers... Vroeger mocht je hier 80, hè, beneden. Ja, ja. Toen zouden Zelfs die lakers toch ook. Ook, ook vies geworden zijn. ze ook vies geworden zijn, als het kijf dat het natuurlijk vies wordt. Alleen is het naar mijn mening ook een deel van de verantwoordelijkheid van de politiek. Om als er zo'n weg nu helemaal dus, uh, tussen allemaal huizen doorloopt. Om dan toch wat meer aan de gezondheid van de mensen te denken. En niet met verhalen te komen. Ja het is nu beter, de wagens maken nu minder rommel dan vroeger. Ja, dus, dus, Vergent, meer Van u komt met Ja. ja. Nou ja, kijk, het beste wat we eraan kunnen doen is het uh, zorgen dat hier wat minder auto's gaan rijden en dan zullen we de A13 naar A16 aan te rijden die we hier bijna kunnen, het tracé bijna kunnen zien. Ja, maar er rijden nu wel veel auto's. Ik bedoel. Uh... Ja, maar er komen dus wat minder auto's te rijden als we ja, die In de die toekomst. Rijden. In de toekomst. Ja, nou. En dat is toch heel. Maar uh, is het dan niet verstandig om tot die toekomst er is het hier 80 te houden? Het is het meest verstandig om te zorgen voor een goede doorstroming op de rijkswegen, want daar zijn ze. Maar voor. bij 80 het toch ook goed door? Nee, er stroomde het minder door. Het stroomt nu meer, beter door met de 100 kilometer is uh, tot nu toe in de uit ah. de metingen gebleken dat doorstroming Beter is met de 100 kilometer. De meningen zijn duidelijk verdeeld. Nou, ik was hier ja. natuurlijk ook niet naar de 11e verdieping gekomen in de verwachting om het even op te lossen, <laughs> nee, meneer Dorf. Zeker. Ja. Nee, nou ja, ik constateer zelf heel iets anders. Ik constateer dat sinds de 100 kilometer is er voor de, de Amerika meer file is. Ja. Voorheen was dat meer richting Delft tussen de weilanden, zo gezegd. Ja. Dus uh, ik bestrijd het punt dat er minder file zijn. Duidelijk. We worden het niet eens. De vuile was gaat in ieder geval naar Den Haag. En dan gaan we horen hoe de Kamerleden erop reageren. Dat wordt nu ook getoeterd. Dank u wel. Uh, gewoon door blijven rijden, mensen. <laughs> Groeten vanaf de 1e verdieping in Rotterdam overzien. Nou, we horen later weer van Mark Robin vanuit Rotterdam. De kardinalen gaan in conclave vandaag en gaan dan straks een nieuwe paus kiezen. Maar wat voor paus willen de Nederlandse katholieken nou graag zien? Gaan we een aantal mensen vragen, de komende dagen tenminste. Zo lang zou het stemmen zijn natuurlijk. Om te beginnen aan Christel Kersens van der Pijl, hoofdredacteur katholiek jongerenmagazine Omega en actief in het katholieke jongerenwerk in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou volgens jou een goede paus zijn? Waar moet u aan voldoen? Nou, een goede paus moet een goede manager zijn, denk ik. Ik denk dat uh, de kerk dat dus wel kan gebruiken. Dat hij uh, als manager uh, goede mensen op de goede plekken zet. Uh, in Rome, maar ook uh, in andere plekken in onze wereldkerk. Uh, met name ook op het gebied van communicatie. Uh, daar kan denk ik nog wel een slag geslagen worden om uh, de boodschap van de kerk uh, over het voetlicht te brengen. Hmm, verwijst u dan ook eigenlijk naar Benedictus XVI die dat, want dat wordt hem wel verweten, te veel in de boeken heeft gezeten en zelf ook heeft geschreven en te weinig uh, zich bemoeid heeft uh, met wat er gebeurde? Denk... Ja, ik denk dat Benedictus heeft inderdaad ons heel veel nagelaten aan inhoud. Dus uh, voor onze gelovigen is dat heel goed geweest. Daar mm. hebben we heel veel aan gehad. Uh, hij is ook begonnen met twitteren. Dus social media uh, is ook ingezet. Nou maar ja, ik denk ja, dat zou dat hij die dat, echt zelf, en... zou die dat echt zelf bedacht <laughs> hebben? Nou ja, goed. Hij is in ieder geval mee begonnen. Ja, dus okay, de, okay. er is een basis gelegd. Mm -hmm. En daarop uh, kan nu goed verder gebouwd worden, denk ik. Ja. Maar een managende paus die goed is in de communicatie. Is de katholieke kerk dan uh, een bedrijf? Uh, nou, uh, de katholieke kerk is natuurlijk over de hele wereld vertegenwoordigd. Dus daar zit zeker een, uh, een sterke maat van een organisatievorm in ja. natuurlijk. Maar waar is dan uh, nog het inspirerende? Het inspirerende zit zeker in de pauze en in de gelovigen die dat zelf ook uh, in zich hebben, het inspirerende, en dat ook willen uitdragen. Uh, dus dat is wat we ook uh, nou, van Benedictus uh, veel meekregen, de, de inhoud van ons geloof, verdieping in het geloof. Uh, maar we staan nu denk ik op een punt dat we als gelovigen, vooral ook als uh, katholieke jongeren in Nederland... Ook graag naar buiten treden, ons verhaal vertellen. De po het positieve van het geloof, waarom wij nog geloven. Mm -hmm. uh, en daar, um, nou ja, dat zou mooi zijn als daar ook meer handreikingen zijn om bij aan te sluiten. Bijvoorbeeld op social media. Ja, precies. En ik, ik hoor ook veel, of lees veel, um, dat het een jongere paus zou moeten zijn. In ieder geval jonger dan uh, Benedictus was toen hij werd aangesteld, dat, toen hij werd gekozen. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, nou, eigenlijk maakt mijn leeftijd niet zo heel erg veel uit. Wat ik zeg, als hij maar, zeg maar een goede leidinggevende is. Uh, en uh, nou ja, soms moet je daar ook iets meer op leeftijd voor zijn. Ik zeg niet dat er iemand uh, van 80 weer moet komen. Maar wat dat betreft maakt leeftijd mij dus niet uit. Ik hoop dat de kardinalen ja, uh, ge geïnspireerd worden om echt een goede, goede manager aan te stellen. Er zijn twee namen die steeds worden genoemd. Scola hè, van Milaan en Scherer uit uh, Brazilië. Uh -huh. Is een van die twee wat? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Er zijn natuurlijk nog veel meer namen die genoemd worden. Dus uh, ik heb me niet in alle verschillende kardinalen verdiept. Uh, ik bid voor ja, het algehele conclave en dat er gewoon een goede paus uit mag komen. Christel Kersens van der Pijl, hoofdredacteur, katholiek, Jongeren, Magazine Omega. Hartelijk dank. Graag gedaan. En een goede morgen.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 Half negen, hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jan van der Putten. De winterweer in België staat 1600 kilometer file inmiddels door sneeuw. Ook in het noorden van Frankrijk tussen Lille en Parijs zijn problemen door het winterweer. En in Zuidoost-Nederland ook problemen. Zometeen Verhoef over de sneeuw. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen. Eerst is er een mis en aan het eind van de middag wordt er voor het eerst gestemd. Zuid-Soedan stuurt binnen twee weken weer olie naar Sudan, naar het noorden. De buurlanden hebben een geschil over de tarieven voor het gebruik van pijpleidingen bijgelegd. Zuid-Soedan scheidde zich in 2011 af van Sudan en het olietransport ligt sinds vorig jaar stil. De G-krant is failliet, dat staat op de website. Het grootste informatieblad voor homo's in Europa bestond ruim 33 jaar. De laatste jaren daalde het aantal abonnees en de advertentieinkomsten van de G-krant. De website blijft voorlopig bestaan. Studenten moeten ook in hun tweede of derde studiejaar nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Dan moeten ze stoppen met studeren. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instellingen hiermee vanaf augustus gaan experimenteren. Woningcorporaties roepen de Eerste en Tweede Kamer op om nog eens goed te kijken naar de plannen van minister Blok. Hij wil de corporaties een verhuurdersheffing opleggen van 2 miljard euro. En dat geld komt pas na 10 jaar terug, zeggen de corporaties. In Afghanistan zijn gisteravond vijf NAVO-militairen om het leven gekomen... toen hun helikopter neerstortte. Ze maakten deel uit van de ISAF-troepenmacht. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Afghanistan. Daar zitten Amerikaanse, Britse en Australische militairen. En de inwoners van de Falklandeilanden willen Brits blijven. In een referendum stemden 99,8 procent van de kiezers voor. Het referendum was bedoeld als, als signaal aan Argentinië... dat de eilanden terug wil. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Wij gaan naar Marco Verhoef van Weerplaatsen. Want Marco, wij krijgen verhalen binnen over veel sneeuw in Nederland... maar bij België vooral ook in Frankrijk. Kan jij even schetsen hoe het is op dit moment? Ja, Lara, we nou, hebben op dit moment te maken met... In, als we naar Nederland kijken met, met sneeuwval in, in delen nog van Zeeland, Brabant... en vooral in Limburg. Uh, Limburg krijgt het de meeste neerslag. Daar blijft het ook het langst sneeuwen tot diep in de middag waarschijnlijk. En dan kan er in, in ons land, in Limburg... Nou ja, zo'n 10 centimeter plaatselijk. Misschien iets meer. Maar dan hebben we het wel over de heuvels van, van Limburg. Laten we zeggen, van Sittard uh, naar het zuiden toe. Mm -hmm. uh, in België is veel meer gevallen. Ik heb uh, al, al foto's voorbij zien komen op internet. Uh, van, van uh, tuinsets die helemaal onder de sneeuw liggen. En ja, dan kun je toch ruwweg al aan schappen dat daar al 15 tot 20 centimeter ligt. En van Noord-Frankrijk uh, heb ik al waarnemingen voorbij zien komen. van, uh, van een uh, halve meter. Uh, overigens moet ik er wel bij zeggen dat het daar vooral ook uh, de combinatie sneeuw en wind is geweest en je krijgt dan sneeuwduinen... en uh, dat betekent dat er op de ene plek misschien maar vijf centimeter ligt. En even verderop, als die wind dat allemaal goed heeft opgehoopt... Uh, ja dan kom je inderdaad aan die halve meter. Dus, mm. uh, de, en, en dat is natuurlijk ontzettend lastig voor het verkeer. Dat is ook ontzettend lastig te bestrijden. ja En daar staat nu ook een Nederlander vast, die staat al uren vast. Uh, heb jij goed nieuws voor hem? Houdt het ook op met sneeuw? Het houdt uiteindelijk wel op met sneeuw. In het westen van België is het al uh, zo goed als droog, zal ik er dan maar bij zeggen. Uh, in ieder geval is de meest actieve sneeuw, uh, laten we zeggen, dat dat nu zo'n beetje op de lijn Antwerpen en dan Noord-Zuid uh, georiënteerd ligt. Mm -hmm. uh, dat schuift in de loop van de ochtend op naar het oosten en dan zal het in Antwerpen al wel droog worden. En uiteindelijk dan ook Brussel, Charleroi. Maar uh, de Ardennen die houden gewoon een groot deel van de dag met, uh, met de sneeuwval te maken. Dus de mensen die door de Ardennen moeten, uh, laten we zeggen via Luik richting Luxemburg, uh, die moeten toch echt rekening houden met de hele dag problemen. En eh, die zullen er zeker niet minder op worden. Dus als het daar nu al helemaal vast staat, zou ik eigenlijk die route maar niet kiezen vandaag. Nee, nee dat is duidelijk Marco. Dank je wel. Ja, het verkeer in Nederland en het zuiden van Nederland... heeft er ook heel veel last van. Johnsen Hoka bij de ANWB, waar staat het vooral vast? Nou, vooral in de regio Eindhoven op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Roosteren, 13 kilometer. En verderop nog eens een keertje tussen Nederwet en Kropend-Leenderheide. 20 kilometer. Vanuit Den Bos naar Eindhoven. Tussen Vught en Bestwester staat 15 kilometer. En in de richting Maastricht. 23 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Tussen Graten en Eurmond. Daar staat ook nog vast, flink vast op de A2. A67 als je vanuit Venlo komt. 13 kilometer voor knooppunt en Leenderheide. Nog meer knooppunten, onder meer de A50. was naar Eindhoven. 13 kilometer voor Industrietrein Ekkers En niet veel beter is het op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven. 20 kilometer tussen Afrit Hilvarenbeek en knooppunt Baterdorp. En op de A76, Belgische grensheren, staan in beide richtingen bij knooppunt en Essen. een van 10 kilometer.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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We begrijpen van onze uh, verslaggeefster Karin Alberts, die in Rome is, um, dat om half negen, dus uh, op dit moment, de deuren van uh, de Sint-Pieter open zullen gaan. Voor de mis die om tien uur daar begint, als begin van het conclave. Uh, wij houden u op de hoogte de komende uren. En natuurlijk ook van de sneeuwval. In het zuiden van het land heeft het verkeer daar ook behoorlijk last van, hoorde u net al. En verslaggever Colette van Nune is op weg in het zuiden van het land. Colette, verslag doen van ellende op de weg heeft wel een nadeel, hè? Ja, dat je zelf ook staat. Ja, waar <laughs> en sta je? Nou, ik ben ongeveer bij de afslag echt nu. en uh, Dus dat uh, is richting Maastricht op de A2... Er zijn steeds heel veel mensen die het toch proberen. Er is nu hier weer een inrit waar mensen gewoon denken van, weet je wat? We sluiten aan, we horen op de radio 23 kilometer file, maar wie weet, Valt het mee. En we gaan het toch gewoon uh, proberen. Ja, ik zou uh, je aanraden, als het niet hoeft... Wacht gewoon nog even, want het is echt, uh, je doet er heel erg lang over om naar het zuiden te komen. Ja, en uh, zoals de rest van de uitingen al hoorden, als je dan eenmaal in België terechtkomt, ja, dan is er helemaal geen houden meer aan. Nee, dan kom je ook niet veel verder. En het sneeuwt ook nog steeds, trouwens? Ja hoor, het sneeuwt gewoon. Het is echt uh, net alsof het bijna kerstmis wil worden, in plaats van voorjaar. Ja, nou, dus, uh, sterkte, Colette. Je moet er van houden, zullen we maar zeggen. We, ja, we van al voor je. je. Nee, okay. niet prettig uh, op dit moment. Um, Arjen van der Horst, omdat we ook zo aan lente toe waren... hoe is het uh, bij jou in Londen? Ja, ook hier problemen. In Londen niet overigens. Als ik hier mijn raam uitkijk, is het uh, gewoon droog. In het zuiden van Engeland hebben ze wel problemen met zware sneeuwval, Vooral in het graafschap Sussex... Grote problemen rond uh, twee snelwegen. Uh, ik hoorde een automobilist vanochtend op de radio vertellen dat de snelweg is veranderd in een parkeerplaats. Automobilisten die al acht uur vastzitten vanwege de zware sneeuwval. Ja, nou, hetzelfde verhaal dus als uh, in sommige delen van Frankrijk, in Noord-Frankrijk bijvoorbeeld. Uh, wij willen even met jou praten over uh, de Falklandeilanden. Want uh, ja, er is een duidelijk signaal gekomen. De inwoners van uh, de Falklandeilanden willen bij Groot-Brittannië blijven horen. Laten we even luisteren naar het hoofd van uh, de referendumcommissie. Die gisteravond de uitslag bekend maakte. The number van yes-votes was 1513, wat represents 98,8%. 99,8% van de bevolking koos dus voor behoud van de huidige status. En ja, dat is ook een duidelijk signaal aan Argentinië, Arjen. Een paar dissidenten. Had je verwacht dat, ze zo massaal nee zo, dat het zo massaal nee zou worden? Ja, dit had je wel van tevoren kunnen uittekenen. In zekere zin was dit referendum ook overbodig. Opkomst 92 procent en je hoorde al 1517 stemmen uitgebracht. 1513 waren voor en slechts drie stemmen waren tegen. Misschien had niemand verwacht dat het ook bijna 100 procent voor zou worden. Maar dat het een korfbaluitslag zou worden, ja, dat stond wel van tevoren vast. Ja, en leidt dat dan, Arjen, tot enige opluchting toch nog wel in het moederland in Groot-Brittannië? Uh, niet zozeer oplichting, want de Britse ring heeft altijd gezegd... Ja, de valklanders bepalen zelf wat zij willen. Ze hebben recht tot zelfbeschikking. Als zij besluiten dat ze bij Argentinië willen horen... Ja, dan zouden we dat even goed respecteren. Maar ze hebben dus voor het Verenigd Koninkrijk gekozen... en minister Heek van Buitenlandse Zaken... die heeft afgelopen nacht alle landen opgeroepen... deze uitslag te respecteren. Wat, wat heeft dit referendum nou eigenlijk opgeleverd? Niets. Nee, uh, okay. Dit is gewoon de hand... Ja, <laughs> dit is de hand... De handhaving van de status quo. Hè. Het, is, het is vooral ook bedoeld als een signaal van de valklanders aan Argentinië. De Ar Argentijnen zelf overigens die halen de schouders op over dit referendum. Die zeggen ja, dat de Falklanders Brits zijn. Dat weten we wel, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom of de eilanden bij Argentinië horen. En wat de eilanders vinden, ja, dat is ook niet relevant, zegt de Argentijnse president Kirchner. En Argentinië geeft dan ook die claim op de Falklandeilen niet op. Nou, wat kunnen ze dan nog uit de hoge hoed to toveraien? Wat kunnen ze dan nog doen in Argentinië? Ja, dit, dit zit muurvast. Die, die verhouding ook tussen Groot-Brittannië en, uh, en Argentinië... dat is op een heel heikel punt beland. Een van de redenen dat die diplomatieke ruzie... tussen de twee landen de afgelopen jaren is opgeleid... is gewoon heel simpel olie en gas. Drie jaar geleden is een aantal uh, bedrijven gaan boeren... naar olie en gas rond de eilanden... Nou, waar het tot voor kort dus hooguit ging om een paar schapen... en wat winderige eilanden, gaat het nu om keiharde oliedollars. Dus er staat veel meer op het spel dan nationale eer. En dat maakt, dit zo dat maakt dit conflict zo moeilijk oplosbaar. En dat zal dus ook nog wel even voortduren. Arjen van der Hoijs, Dankjewel vanuit Londen. Zo dadelijk bespreken we de grootste kanshebbers... om de nieuwe paus te worden. Dat doen we eh, onder andere met Peter Nissen. Gaan we het nu over schaliegas hebben? Want schaliegas is eng. Het moet niet gewonnen worden. Het is te duur en vooral ook te onzeker. Te onzeker wat betreft de gevolgen voor de omgeving. Op alle plekken waar in Nederland een vergunning wordt gevraagd om te kijken of er geboord kan worden naar schaliegas, ontstaan protestbewegingen. En die komen met dit soort argumenten. Gisteravond kwamen in Marknessen ongeveer 100 mensen af op een bijeenkomst van schaliegasvrij Noordoostpolder. Een verslag hoort u van Joris van der Kerkhoff. Het gebouw naast de hervormde kerk van Mark Nessen. Hier achter deze deur wordt geoefend. En tien meter verderop gediscussieerd over schadigos. Als je eenmaal ergens een gat geboord hebt, ja, na verloop van de tijd, dus na 36, misschien iets meer... ...maanden uh, weer een keer opnieuw moet gaan frekken en weer een keer opnieuw moet gaan, uh, gaan boren. In de zaal zit ook de man die wil gaan boren, maar hij komt tijdens de vergadering niet aan het woord. Nou ja, goed, ik ben hier te gast en uh, wij hebben gezegd, wij willen hier graag naartoe komen om uh, vragen te beantwoorden als die er zijn. En, uh, er worden ook uh, halve waarheden verteld, dat wakker te zorgen nog verder aan. Dus ik kan me dat wel voorstellen, maar dat is ook de reden waarom bij elke bijeenkomst die er is, daar uh, willen wij graag bij aanwezig zijn. Om informatie te geven, die zorgen weg te nemen, vragen vragen te beantwoorden, zodat iedereen uh, op objectieve informatie in mening kan vormen. Tijdens een vergadering mensen van Milieudefensie en andere en, uh, Ja, Ik wil jullie allemaal uitnodigen om, uh, om samen die vuist richting, uh, richting Den Haag te maken en dit gewoon niet te laten gebeuren. Dus, uh, ik dank iedereen dat jullie hier waren en uh, ik, hoop, ja, ik hoop dat de vragen een beetje beantwoord zijn. En kunnen handtekeningen gezet worden tegen die schadegaswinning of tegen het onderzoek. Onder oh, is al laag zat. Als er dan ook nog allerlei uh, dingen gebeuren, waardoor je misschien zegt de boel zakt. Wat doen, gebeurt er met dijken? Dat vond ik wel een hele terechte opmerking. Dus uh, ja, vandaar dat ik toch mijn handtekening zet. Wat de actievoerders zeggen klopt niet, zegt de man die wil gaan boren. Nou, er wordt telkens het voorbeeld van Amerika hè, waar, met uh, chemicaliën en, en gif en drinkwater en, en methaanlekkages, etc. De, de wijze waarop het in Amerika te werk wordt gegaan is heel anders dan hier in Europa. En als je zorgvuldig boort, zoals wij dat doen, met de, met de, met de juiste beschermingsmiddelen... dan zijn die situaties die men in Amerika afschilt, die zijn hier niet van toepassing. En het zijn niet alleen mensen die bij de actiebijeenkomst waren die hun handtekening zetten. Ja, ik ben niet bij de lezing geweest, hoor. Ik zat hiernaast te zingen, maar ik zet wel mijn handtekening. Dat ging goed, hè, dat zingen? Dank u wel. En waarom zet u nu toch uw handtekening? Nou, ja, ik heb een reportage gezien op televisie over de schaliegas in Engeland en in Amerika. Dat er toch wel problemen waren. Er wordt al gezegd dat er geen problemen zijn, maar daar waren ze toch wel. Dus vandaar. Minister Kam van Economische Zaken die gaat erover heeft gisteren een ingenieursbureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gevaren van het boren naar schaliegas. Onderzoek moet 1 juli klaar zijn en tot die tijd zullen nergens in Nederland proefboringen worden uitgevoerd. Gauw door naar Hoka voor. Uh verkeersinformatie, een zware ochtendspits, uh, John. Met vooral problemen rond een uh, Eindhoven. Hè? Ja, dat inderdaad, ik wil zeggen, Lara. En A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Roosteren, 15 kilometer. En verderop nog eens keer 20 kilometer langzaam rijden... tussen Nederwit en Knoop en, en Heide. Op de andere rijden is het ook niet, niet veel beter. Vanuit Den Bosch gezien, richting Eindhoven. 15 kilometer tussen Vught en Best-West. En nog een stuk verderop richting Maastricht. Daar staat 23 kilometer tussen Gratem en Euroop. Daar staat het ook flink vast op de A67 als je vanuit Venlo komt. 15 kilometer van Kloop.t Lederheide. Nog meer knelpunten op de A50. als naar Eindhoven. 15 kilometer tussen Vechel en industrietrein Ekkers rijdt. A58 vanuit Breda richting Eindhoven is het langzaam rijden in stilstaan tussen Afrit Hilvarenbeek en Kloop.t Baderdorp. En op de A76, Belgische grensstichting Heerden, staat nog 15 kilometer van Kloop.t in Essen. Dit is het LOS Radio 1 Journaal. I love Met het begin van het conclave komt in het Vaticaan ook de geruchtenmachine op gang. En Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Het selectieproces dat is al eeuwen oud. Gesloten vooral en omgeven door allerlei rituelen en geheimzinnigheid. Beginning at we cars, Santa Marta, residence. mag niks zeggen. Het is strikt geheim. Wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen? Een nieuwe papa is importantissimo. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk. Dat is een conclave. De zum Lotto, ja, Papa Toto. Wer op den richtigen namen zet, kan zeer veel geld gewinnen. En wie weet, valt de keuze dit keer op iemand uit Zuid-Amerika, waar 40% van alle katholieken wonen. acredit dat. Ik denk dat hij goede ideeën heeft en hij is open-minded. Sollte er de nieuwe papst uit de Gruppe de Italiener komen? Kijk, historicus Peter Nissen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe graag zou u achter die gesloten deuren willen kijken de komende dagen? Oh nee, dat, dat zou ik inderdaad wel heel ja. graag willen doen. Ja, iedere historicus, denk ik, of iedereen die de wereldontwikkelingen volgt... omdat we eigenlijk ook altijd alleen maar achteraf kunnen reconstrueren... hoe het wellicht gegaan is. Er strikte geheimhouding op dat conclaaf. Iemand die uit het conclaaf klapt, zal ik maar zeggen, een kardinaal... die is eigenlijk door dat te doen al ipso facto geëxcommuniceerd. He, dus, uh, Kardinaal Simonisch, die heeft af en toe wel eens een tipje opgelicht... over dat vorige conclave waarin Benedictus XVI gekozen is, Ratzinger. En hij uh, uh, zou met een hele strenge uitleg van die regel over de geheimhouding... kunnen zeggen dat hij zich daarmee heeft geëxcommuniceerd. Dat zal hij zelf niet willen, maar... Mm, dat heeft dus niet, zoals hij zelf zegt, met zijn leeftijd te maken. Nee hij, nee, hij mag niet meer meestemmen omdat hij ouder is dan 80. Dus oh, okay. de, ja. de kardinalen die mogen stemmen, uh, dat zijn alle kardinalen die jonger zijn dan 80. Er is er eentje bij die nu 80 is, maar die is pas 80 geworden nadat de vorige pauze zijn aftreden. Uh, bekend heeft gemerkt, of nadat hij daadwerkelijk afgetreden is. Uh, dat is een, een Duitse kardinaal, Walter Kasper, en die is een paar dagen geleden uh, 80 geworden, maar uh, uh, ja, al in het pausloze tijdperk. Hij was nog 79 toen, uh, toen de vorige paus uh, aftrad, dus hij mag uh, wel meestemmen. Ja. Maar alle kardinalen ouder dan 80 die die mogen zijn sowieso nog, niet mee. Stemmen. Zijn er vanmiddag niet meer bij. Goed. Nee. Wat we begrepen van kardinaal Schimones, we hoorden dat vanochtend ook nog eventjes in onze uitzending, is dat het een, een, een, een heel verstild moment. Is eigenlijk dat er veel wordt gebeden en nagedacht. Uh, kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, nee, dus dat, die hele sfeer wordt inderdaad ook opgeroepen door de, de rituelen. Er werd nu net al over gesproken, die rijkdom aan rituelen die de Katholieke Kerk heeft. En dat gaat ook uh, rond uh, zoiets, je zou kunnen zeggen, eigenlijk heel zakelijks als een verkiezing. Uh, vanmorgen komen de kardinalen bij elkaar in de Sint-Pieter... om daar een plechtige mis uh, te vieren... om de steun van de Heilige Geest af te spreken over dat keuzeproces. En dan trekken ze vanmiddag om half vijf... biddend in processie de Sixtijnse kapel uh, binnen. Daarna moeten ze daar allemaal uh, plechtig één voor één... Uh, de eed van geheimhouding uh, afleggen. Dus dat roept allemaal... Um, een, een, een, een, een sacrale sfeer op, zeg maar zeggen. ook de ruimte waarin ze zich bevinden. Want ze zitten allemaal te kijken naar dat prachtige uh, laatste oordeel... van Michelangelo in de Sixtijnse kapel... waar toeristen uh, ook af en toe een glimp hè, van kunnen opvangen... in de, de drukte die dan normaal in de Sixtijnse kapel is. Maar zij zitten daar uh, ja, misschien wel een paar dagen... Uh, op te kijken naar dat laatste oordeel. Dus dat, dat roept wel een bepaalde... Uh, verstilde, sacrale sfeer op, denk ik. Ja, dus er is daar wanneer Nissen ook geen ruimte meer voor debat. Het is puur steeds een naam op een briefje schrijven, met eventuele aantekening erbij, of, nee, of, dat of is wordt toch, dat toch is... nog wel gedebatteerd, Ja, dat, dat, dat, daar wordt zeker overlegd. Dus, dus er is al veel overleg geweest in de afgelopen dagen, men noemt dat wel dat pre conclave uh, dus de samenkomsten van de kardinalen in Rome, uh, waar ook de ouderen bij mogen zijn, die boven de tachtig. Um, uh, veel mensen hebben dat gebruikt, vooral kardinalen die de, hun collega's niet zo goed Kennen. Die hebben dat gebruikt om, om de anderen een beetje te leren kennen. Een beetje het veld te verkennen, zeg maar. Uh, maar ook tijdens dat conclaaf zelf wordt niet alleen maar gestemd. Daar wordt ook met elkaar gesproken. Uh, er wordt ook met elkaar gesproken in de wandelgangen van dat conclave. Ze, ze logeren allemaal in hetzelfde huis. Ook uh, binnen de muren van het, uh, fat, van het Vaticaan. Um, um, dus er wordt ook, ook met elkaar gesproken over wat zou goed zijn... Niet, voor zover we weten, echt in de zin van... dat er dan namen naar voren geschoven worden... maar meer bepaalde profielen of bepaalde accenten... die nee. zo'n pauze zou moeten hebben. Maar begrijp ik nog goed dat als bij de eerste stemming... de eerste ronde um, er geen he, duidelijke uh, nee. meerderheid is... dat er gelijk weer gestemd gaat worden? Dus dat er dan niet gedebatteerd wordt daartussen? Ja, dat, dat is uh, uh, vandaag niet. Vandaag is er maar één uh, stemming aan het eind uh, van de middag. Maar op de komende dagen zijn er inderdaad telkens uh, twee stemrondes na elkaar. Aan hmm. het eind van de morgen en aan het eind van uh, de middag. Maar wat heeft dat dan voor zin, vraag ik mij af? Als er nou, geen ruimte is voor debat daartussen? Ja, nou, dus dat debat dat vindt wel plaats, maar niet tussen die twee stemrondes in. Nee. Die twee stemrondes die brengen een bepaalde dynamiek met zich mee. Kardinalen zien dat hun kandidaat, hun favoriet, misschien maar drie stemmen krijgt. En dan denken ze, nou, dat, dat is een verloren race. Dat heeft eigenlijk geen zin meer om op hem te blijven stemmen. Dan kunnen ze, in ze zien wie er wel meer stemmen verzamelt dan gaan ze in een volgende stemronde switchen. Dan stappen ze over ja. naar een andere kandidaat. Dus die, die, die twee rondes na elkaar die zijn eigenlijk wel voor de dynamiek van, van, de, van de verkiezing... eigenlijk wel heel belangrijk. Omdat daar de kanshebbers zich echt aftekenen. Juist, Dat nou. zal vanavond ook al een beetje zijn bij die eerste stemronde. Ja, dan, dan zien ze toch wie zijn de koplopers. Duidelijk. Meneer Nissen... Wij gaan elkaar vaker spreken. Dank u wel voor nu. Prima. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, in de media op het ik niet zoveel meer over het conclaaf. Wel veel natuurlijk over de sneeuw. Niet zozeer het eigen land, maar wel uit België. Dan meldt de website van de morgen dat de situatie op de wegen in het hele land uiterst gevaarlijk is. Door die intense sneeuwzone. Ochtendspits verloopt daardoor extra moeizaam ja Er is overal in het land sterke vertraging op alle snelwegen richting Antwerpen. En Brussel moet je nu rekening houden met een wachttijd van minstens een uur. En dat maakt dat we nu een file-record meemaken. Meer dan 1600 kilometer in totaal. Al dus Bart Zij van de Belgische verkeersinformatie. De tunnels in Brussel waren uit voorzorg al gesloten. Inmiddels zijn ze wel weer open volgens de VAT-site deredactie.be. De Belgen twitteren ook druk over de chaos op de wegen. Net zoals in Nederland, in het zuiden. De Belgische vicepremier Alexander de Croo houdt het luchtig. Begroting zal al niet simpel zijn, maar gewoon in Brussel raken om eraan te beginnen. Dat is een andere opdracht. Ja, toch nog over het conclave ook wel het een en ander hoor. Over het kiezen van de nieuwe paus kunt u op Twitter uh, volgen via het Pontinext. Ponti Aha, het is een woordspeling. Zo heeft Rob Zoutbergen met die hashtag een foto op Twitter gezet... met de mooiste en waarschijnlijk kleinste satellietwagen in Rome. Het is een witte Smart met een bijpassend wit schoteltje erop. Ja, ook grappig bedoelde opmerkingen zijn er te vinden onder Pontinex... zoals die van Bertine L. Moenaf. Waarom trekken de kardinalen niet gewoon loodjes? Zou dat niet zo zijn? En mediapriester Roderick von Heuge plaatst er podcast op. Fleur Greper, nieuwe voorzitter van D66, moet aan de bak vandaag. Ze twittert op weg naar Den Haag voor de eerste fractievergadering... in Mijn Nieuwe Rol. Heel veel zin in. Ja, en goedemorgen. We zijn lekker aan het werk hier bij NPO 3FM. Twittert Fleur Wallenburg, Joost de Pastmeijer. Hoop dat het een 1 april grap is dat Nederland 1 NPO gaat heten. Net als Radio 1 NPO, Radio 1, Radio 1 Journaal. <laughs> Onze Bert van Sloten vindt het Hilversum op zijn smalst. En omdat de NPO duizend euro heeft betaald, honderdduizend euro heeft betaald... Eh, aan de Nederlandse postduivenorganisatie om de website npo.nl te kunnen gebruiken... merkt Koen Veenekant terecht op dat die postduivenclub... in ieder geval een nieuw verenigingsbouw kan betrekken. Zullen we om te beginnen de bestuurders van de marketingbureaus... In, eh, die dit verzonnen hebben nu wegbezuinigen? Twitter rtl Hoofdredacteur Pieter Klein. Weet je wat wij doen? Ja, we gaan het maar eens vragen. We gaan Henk Haagort bellen van de NPO.